Uur. Dit is Lieselot Thomas met het NOS Journaal. Ondanks de computerstoring in de Intertoys-winkels afgelopen weekend... is het grootste deel van de cadeaubonnen ingeleverd... zegt een woordvoerder van de failliete speelgoedwinkel Keten. Intertoys werd donderdag failliet verklaard. De keten maakte vervolgens bekend dat de 368 winkels voorlopig open blijven... maar dat cadeaubonnen tot uiterlijk gisteren geldig zouden zijn... Daardoor ontstond dit weekend een grote drukte... waardoor de computer het niet aankan. Consumenten reageerden soms woedend... en onder meer een Intertoys in Amstelveen ging daarom eerder dicht. Studenten aan de Universiteit van Utrecht... kunnen komend studiejaar online testen of ze psychische problemen hebben. Ze vullen dan volgens RTV Utrecht op internet een vragenlijst in... en krijgen wanneer nodig het advies om bijvoorbeeld... met een studentenpsycholoog te gaan praten... Hiermee wil de universiteit stress, burn-outs en depressie aanpakken. Volgens de Universiteit Utrecht... krijgen steeds meer studenten met zulke problemen te maken. Dat komt door de veeleisende arbeidsmarkt... en de druk van sociale media. media, zegt de universiteit. Vakbond FNV is blij dat PostNL-concurrent Cent overneemt. De concurrentie op de postmarkt nam alleen maar toe... en dat leidde tot slechtere arbeidsvoorwaarden, zegt de bond... De FNV gaat ervan uit dat de bezorgers en andere medewerkers van Cent bij PostNL geplaatst worden. Volgens PostNL was de overname noodzakelijk omdat er steeds minder post wordt aangeboden en de tarieven blijven stijgen. De overname leidt volgens het bedrijf de komende vier jaar tot een kostenbesparing van 50 tot 70 miljoen euro. Het weer, zonnig, maar vooral in het noorden ook sluierbewolking. Het wordt 13 tot 17 graden. Ook morgen en woensdag zonnig en bijzonder zacht. In het zuiden kan het 18 of 19 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 ...van Goedemorgen Zandvoort in Hotel Hoogland... ...waar iedereen welkom is voor koffie, thee en een praatje. En het schijnt dat we geluisterd hebben naar het campagnelied. Het campagnelied van het CDA? Van het CDA staat hier. Ja, u komt binnen. En we gaan het hebben over de statenverkiezingen en het CDA, hoe die daarin staat. En aardappeltellandjes landjes ook nog. Aardappeltelen kunnen we het uiteraard ook over hebben als het tijd over is. Want het schijnt dat u een nieuwe hobby hebt. Ja, we hebben een nieuwe hobby met een aantal vrienden, maar... Er zitten er een aantal bij die appen meer als dat ze aardappels ja, die, met aardappels hebben. Ja. Maar ja, oké, okay, daar hebben we het nog over. Ik een aandluis onder staan onder die appjes. Nee, nee, ik heb ook andere Maar nou, laten we daar later <laughs> over hebben. Want het is wel toveren, van 40 kilo aardappel maak je de 600 Ja, precies, ja. Dan gaan we nou, In ieder geval een wethouder die niet alleen met zijn voeten in de grond staat, maar ook met zijn poot in de grond ja, zit. Zo ja, is dat is dat het. gaan wij nog zien als het zover is. Ja, dat gaat lukken. Um, CDA en de Statenverkiezingen. Ja. Uh, staatsverkiezingen. Wat is het nut van de statenverkiezing? Wat is de nut van de staat? Nou, wij, wij, wij hebben drie bestuurslagen in ja. Nederland en daar zit de provincie, zit, is er één van, het zogenaamde middenbestuur. En uh, daar zijn wel een aantal, ook een aantal taken belegd, vooral de, de taken rond uh, het landschap, het beheer. Uh, en uh, een aantal taken zijn er bijvoorbeeld weggegaan. Hè. Bijvoorbeeld de jeugdzorg was een taak, maar die is weggegaan, die is naar de gemeente, naar de gemeente gegaan. De gemeente gegaan. Dus maar vooral rond, uh, rond bereikbaarheid, ja? rond uh, wonen, rond werken, uh, rond toerisme, economie uh, is dat uh, veel. En, en, en ook, uh, vooral ook uh, de, het milieu, de duurzaamheid, maar ook uh, het uh, veilig houden van deze provincie. Hè? En deze provincie heeft natuurlijk een historie vanuit, uh, vanuit het waterland... Ja, en dat is bij... Als gemiddelde burger zijn daar niet de hele dag mee bezig. En daarom is het ook wel weer mooi dat aan ja, deze... Hij is ook gekoppeld aan het waterschapsverkiezingen. Ja, en daar, dat, dat vind ik dan wel weer mooi. Want dat, dat sluit dan weer mooi aan. Ja, als, daarbij. Je in, als je in het dorp waterschapsverkiezingen roept... dan zie je van die grote vraagtekens. Ja, dan zie je vraagtekens. Ja. Maar, maar wij zijn wel een soort van schiereiland eigenlijk. Hè? We zijn eigenlijk omgeven door water. Waarom? Waarom... Maar dat ja, heb zo... een vraag, joh. Sorry, dat ik, uh, uh, ik geef burgerschap. En dan geef mijn studenten op school wel eens van... Ja, we hebben waterschapsverkiezingen. Ja. En dan zeggen mijn studenten... Wat een rare onzin. Daar zou je toch gewoon een maar deskundigen in moeten hebben. Je gaat toch niet gewoon maar leken kiezen die bijvoorbeeld het uh, leukste campagne voeren. Of ja. uh, het het knapste uitzien. Of uh, de meest goede verhaaltjes ja. houden. Het gaat om uiteindelijk dat je vakmensen dat water laten Dat, dat laat is erin. ook zo. Maar, die zou, nou, dat, maar dat zou je dan ook uh, de volgende vraag zijn. En hoe denkt u er dan over de, de, de volgende vraag die aan die mensen moet stellen. Aan die leerlingen van je. En hoe denkt u dan bij provincie en bij rijk. En bij de Raad over dat soort zaken. Natuurlijk moet je als partij zorgen... Bijna hetzelfde zeggen ze dan. Ja, nee, maar dan moet je dus je moet altijd zorgen dat er wel deskundigheid ook aanwezig is. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met dat wij uh, eigenlijk een uh, zeer democratisch land zijn. En als je het over waterschap hebt en, en wat er dus in de waterschappen gebeurt... en dan heb je het ook veel over in, in Noord-Holland natuurlijk over het noorden... Met, met, met de boerenbedrijven en de inpoldering en de dijken enzovoort... Ja. Daar hebben we natuurlijk ook de, de, die gemeenschappen heel veel over te zeggen. Bij ons staat het wat verder van ons bed hè, in Zandvoort. Hoewel de kusverdediging is ook een actueel onderwerp. Dus het is wel degelijk uh, van belang. Maar daar kan je over discussiëren. Ja. Maar uh, wat, wat Roy zegt. En zijn leerlingen zeggen. Uh, doe daar beroepskracht op. Nu zie ik op dat plakkaat wat midden in het dorp staat. Uh, een partij met een kop erbij. En heeft die dan de, de, de macht of de, de kennis... Van het waterschap? Uh, die, die, ik weet of ze die, die, die mensen nou, er de zijn kennis dus hebben. Een, er zijn maar er zijn, wel, er, er zijn natuurlijk wel mensen die er al vier jaar in zitten en voor de volgende periode gaan. Je bouwt ook kennis op. Een raadslid. Ik ben zelf ook als raadslid begonnen. Nou, voordat je dat... Je hebt minimaal vier jaar nodig. Zelfs als wethouder heb je minimaal vier jaar nodig om in te werken. Ja, maar je moet wel bepaalde kwaliteit, Je moet bestuurlijke je kwaliteiten moet dus hebben. Je moet heel veel weten van het waterschap. Ja, maar dat, wel, Welke kleur je ook bent. Ja, en dan ga je waterschap ja, doen. Ja, je moet ervan weten. Maar je, kan het, je leert dat ook in de tijd. Je ontwikkelt je toch. En, en, en mensen die, ja. die verstand hebben van besturen... en, en, en, en, en, en, en een normaal EQ... en dat hebben de gemiddelde Nederlander wel. Die weten daar wel raad mee. En die, die verdiepen zich er dan verder wel in. Maar je kan je afvragen of, of, of dit zo op die manier moet blijven gaan. Ja. Dat, dat is altijd een vraag. We je een stukje bestuurlijke vernieuwing. Dat zullen ja. we maar gaan ja. overslaan. Dat we gewoon ja. naar het ja, ja. uh, tegenwoordig pakket gaan. Uh, het, het... het is dezelfde dag als de statenverkiezing. De statenverkiezing, dat uh, legt u net uit. Die heeft uh, de dieren die waren. Wat mij opvalt en dat was bij de gemeenteverkiezingen ook zo, dat de landelijke politiek zich daar erg in gaat bemoeien. Ja. Dus ik, ik weet niet of de landelijke politiek zich er nu erg heeft mee bemoeid. Nou, als je naar de, de poses kijkt in, midden in het dorp... dan zie je toch landelijke koppen? Ja, bij, ja, bij bepaalde partijen. Maar bij het, bij, wij hebben het algemeen gehouden. Wij hebben juist geen koppen erop gedaan. Omdat, omdat degene, de, de, bijvoorbeeld onze lijsttrekker Dennis Heijnen... Die, die is ook voor Zandvoort. En die is voor heel Noord-Holland. Dus wij hebben daar gewoon een neutrale uiting uiting op, opgezet. Nou, dat is een keuze. Sommigen doen dan weer de landelijke partijen. Ja, dat is aan hun. Maar... Ik vind dat je het vooral ook op degene. Wij hebben Dennis Heijnes, een, een jonge, vrij jonge lid. Ja, en dat vind ik wel fijn dat er weer jonge lui op staat. En, en nou, daar, waarom sta ik dan op 30? Hè? Ja, ik sta op 30. Om, omdat ik onderdeel maak van, van, die, van de CDA-familie. En het goed is als, ook als plaatselijke bestuurder om je ook met de provinciale politiek daarmee bezig te houden. En ook zorgen dat in zo'n programma dan wel dingen komen die met name dan op regio zuid kennemerland van toepassing zijn. Wat zijn de speerpunten van het CDA? Dat, dat, zijn, de speerpunten, dat zijn speerpunten. Er zijn speerpunten gericht op het totaal. En er zijn natuurlijk ook gericht speerpunten in het programma per regio. En dan hebben wij ze zijn van de regio zuid kennemerland En wat, wat vindt het CDA van Zuid-Kennermeland nou, en Zandvoort? CDA vindt dat de bereikbaarheid van de kust, van het strand. Dat, dat we dat, dat, dat moeten we verbeteren. Dus er komt een tunnel van heemzijde naar de nou, rand. ze zeggen ook echt dat, dat er andere vormen, nee, er moet een, goed gekeken worden toch naar andere vormen van openbaar vervoer. Niet alleen andere, maar het beter laten functioneren van het openbaar vervoer. En het mooie is dat wij daar onze eerste testcase mee zouden krijgen, als wij de Formule 1 krijgen. Want dan, dan kan je ook eens gaan nadenken, want ook daar is het CDA voor, voor de Formule 1. Maar wel dat het goed, in goede afstemming gaat met, met de regio. En die goede afstemming zit hem vooral in hoe je de mobiliteit regelt richting zo'n Formule 1. Dus daar ligt een hele mooie uitdaging. En dat kunnen we dan ook direct gebruiken voor de bereikbaarheid als Zandvoort, als, als kustplaats, wat ook bij het CDA als apart punt genoemd staat, om die te optimaliseren. Dus dat is, uh, dat is allemaal heel prima. Ik vind dat de bereikbaarheid discussie waar uh, nogal over wat te doen is binnen de gemeenteraad ook. Hè. Men vindt het al, uh, een aantal partijen vinden het geld verspilling, anderen die denken daar anders over. Maar is die mobiliteit nu al niet bewezen bij de Max stappen Ja, Jawel, die is wel bewezen, maar je kan het altijd verbeteren. En verbetering. Maar de weg blijft de weg. De, weg. de weg. Nee, maar het gaat niet alleen om de weg. Het gaat juist om hoe je bijvoorbeeld op, met openbaar vervoer beter het kan bereiken. Dat, dat, er gaan al heel veel mensen op, bijvoorbeeld op de fiets. Nou, dat kun je, dat kun je optimaliseren. Maar je kunt je vervoersbewegingen via het openbaar vervoer ook optimaliseren. En ook zorgen dat mensen nog meer met openbaar vervoer komen. Maar dan moet je ook zorgen dat de frequentie van de treinen omhoog gaat. Wij denken daar heel simpel over. Maar als je bijvoorbeeld de frequentie op een spoor structureel verhoogd, zou je ook aan je, elektri wel. je elektriciteitsvoorzieningen... en daar zijn ze wel over bezig, maar ik denk dat het wel die kant op moet gaan. En daar speelt de provincie wel een belangrijke rol, rol in, in, in, in ons vervoer. En dat, dat, dat trek ik dan alweer breder als je dan weer naar de provincie gaat, want dan kan je ook nadenken van hoe kan je het openbaar vervoer optimaliseren. We hebben bijvoorbeeld het doelgroepenvervoer. Hmm. Nou, dat is, dat is eigenlijk een vorm van, van maatwerk wat we leveren. Maar wat zie ik... Ik zie eigenlijk heel veel van die busjes. In de spitstijden zitten ze vol. En dan wordt ook gecombineerd nog met leerlingenvervoer. Maar hoeveel van die busjes ik niet met één iemand zie rijden. Ja. Dan denk ik, nou daar is nog wel wat te verbeteren. En als je dan ziet dat de bussen onvoldoende gevuld zijn. moet je nagaan denken of je daar niet beter mee omgaat. Nou, daar heb je dus ook de technieken voor. De digitale techniek om te zorgen, via digitale meldingen, dat mensen op bepaalde plekken staan. En dat er dan routes worden gecreëerd, onder fly eigenlijk. Hè. Dus, dus waar dat in verbetert. Nou, daar, daar kan de provincie, die, die geeft die concessies uit, hè, voor, voor die openbaar vervoer. Vooral de provincie heeft daar dan een, een regisserende rol in. Hè. Want de provincie, provincie is ook een, de verbinder en de stimulator van al dat soort zaken. Dus ze dus, dus, dus hebben we wel degelijk een belangrijke rol. Absoluut, daar zijn we het vast wel dus, ja. met elkaar wel over eens. Maar zijn, wat zijn nou nog een ander aantal belangrijke speerpunten in het CDA-programma voor de provincie? Want het is natuurlijk wat anders dan het gemeenteraadsprogramma. Nee, oké, maar ik stapte al over Bijvoorbeeld rond dat doelgroepenvervoer en, en de flexibiliteit van het openbaar vervoer te optimaliseren. Daar heeft de provincie dus een belangrijke rol. En dat vindt CDA ook dat dat veel beter nog uitgenut moet worden. En de verduurzaming? De verduurzaming is natuurlijk ook een punt. En dan hebben we het niet alleen maar over... Uh, over windmolens. Nee, dan hebben we het niet alleen over CO2-uitstoot enzovoort. Maar dan hebben we het ook over de circulaire economie. Dus het, het beter omgaan met wat we hebben. En wij leven eigenlijk in, toch, ik vind ook in een wegwerpmaatschappij. Uh, we gooien heel veel weg, maar er is heel veel te, te hergebruiken... En blijvend te gebruiken. Dus duurzamer daarmee. On... Dus Zouden we er een, op... uh, nog, nog een bak erbij moeten nemen? Een plastic bak? Ja, een plastic bak. Nou, wij zijn bijvoorbeeld... Oké, okay, dat, dat is bijvoorbeeld. zo. D dat soort zaken. Maar ook gewoon spullen hergebruiken. Dat kan je toch op, op gemeentelijk niveau doen? Ja, dat gaan we op gemeentelijk niveau doen. Maar oké, okay, maar de circulaire economie stimuleren. Moet je ook, ook zorgen dat je met elkaar zaken regelt dat er, dat er bij het verwerken, dat je weer met elkaar samenwerkt. Nou, daar wil de, wij, CDA vindt dat de provincie daar ook zijn rol in moet pakken. Mm. En daarnaast vindt het CDA ook, we hebben het dus over verduurzaming van de energie. Dan heb ik het niet meteen over gasloos, want die discussie vind ik... Uh, vind ik wel aan de orde, maar niet, niet de belangrijkste discussie... maar wel de verduurzaming, want onze grondstoffen worden schaarser... dus we zullen ook naar alternatieven opzoeken. Dus windmolens op zee en vooral ver op zee, daar, dat, daar is het CDA voorstander van. En bijvoorbeeld zonne-energie toepassen, ja prima... maar niet zeggen van oké, okay, dan gaan we alle landbouwterreinen volzetten. Nee, zoek dan naar slimme oplossingen door daken. In feite is, ik schat in binnen nu en tien jaar is bijna elk dak te voorzien... ...middels dakpannen waar zonne-energie in verwerkt kan worden. Dus dat kost tijd. Nou, steek daar veel ja, tijd en zijn. energie in... ...en laat daar de provincie voor heel Noord-Holland daar een rol in nemen. Volgens mij hebben ze heel veel geld in krast nog steeds. Nou ja, ja dat moet ja, dus, je als wethouder dus, van Binance dus, daar wel een kijkje ja, op moeten doen. daar heb ik daar wel een kijkje op. En het enige wat ik, wat ik een beetje mis bij de provincie... ...dat ze nog iets meer uh, moeten gaan zorgen voor, uh, voor uh, oudere huisvesting en doorstroming. Daar moeten we nog meer op inzetten. Z zij willen eraan meedenken. De bedoeling is ook dat er voor het bouwen van woningen... Dat, uh, dat daar meer ruimte voor moet komen. Het CDA zegt ook dat op het moment dat het binnenstedelijk niet geregeld kan worden... moet het dus mogelijk zijn om aan de randen van de stad of van het dorp uitbouw te doen. Dus oh, uh, daar gaan we de duinen in. Uh, dat betekent... Dat is... Uh, Denk ik, uh, eerst de, de gemeentelijke politiek die uh, bijvoorbeeld met de kei moet zeggen van joh, wij willen wat, uh, wat meer doorstroomwoningen. En, uh, hoe, hoe zit de provincie daarin? Nou, de provincie, nou, dat heeft duidelijk een rol van de provincie. Als nou, je bijvoorbeeld al jarenlang de discussie is over het uh, wel of niet bebouwen van het oude TZB terrein. Dat wordt tegengehouden ja. door visies en structuurvisies en vastleggingen in de provincie. Dus dat moet je als gemeente overbreken? Ja, maar we hebben het nu over de provincie. Ja, ja, ja, ja. Je gaat steeds ja, ja, ja. terug naar de gemeente, ja, ja, ja. meneer Zonneveld. Maar we hebben het over de provincie. <lacht> om, en de omdat tcb terrein in Zandvoort ligt. Ja, maar de, de, de provincie heeft, heeft, heeft stuurmiddelen om dat aan te pakken. En, die moeten dus, en dat is wat CDA dus uh, provinciaal zegt. van Wij moeten dat dus aanpakken. Dat okay. betekent in Zandvoort bijvoorbeeld dat we ook de randen zouden moeten kunnen opzoeken. Dus nou, als we niet tot uh, verdichting komen. Er, voor Zandvoort dan toch maar even terug. Er vindt een verdichtingsstudie plaats. Want wij willen 650 woningen erbij bouwen. Maar de kans is groot dat we dan waarschijnlijk er ook een beroep moeten doen op, op bepaalde randen. Randen rond Nieuw-Noord. Die nu beschikbaar zijn. Die, die nu dus niet, niet binnen die, de beroemde rode contouren vallen. Nou, en daar heeft de <coughs> provincie wel degelijk een rol in. Nou, dat, en daarom is die combinatie... Dat wij als CDA daarvoor staan. En maar dat, dat, we nou, proberen. dat is niet de randen opzoeken, dat is over de randen heen gaan. Grensoverschrijdend <laughs> nee, verbouwen wordt dat nou, dan. Ja, okay. maar, maar dat is wel wat het CDA zegt. Ja. En, uh, dat, dat wij daarvoor van staan. En dat je niet zegt van we moeten minimaal zoveel woningen bouwen. Nee, mm -hmm. we zetten ja, op, op maximaal. We zetten in op minimaal zoveel woningen bouwen. Dus de, de, de ambitie hoog leggen. We schrijven vaak op... ja, en dan gaan we, gaan we maximaal zoveel woningen bouwen. Nee, je moet zeggen... we gaan minimaal zoveel woningen bouwen. Maar daar heb ik nog wel een aanvullende vraag op. Als die woningen dan dan komen... Uh, worden dat dan prachtige duinvilla's? Hoe gaat CDA borgen dat die woningen dan beschikbaar komen... voor juist die behoefte die er is ja. binnen Zandvoort? Nou, daar, daar, in principe zijn er afspraken al gemaakt... dat we minimaal 30% sociaal doen. Oh, dat, dat is wel duinvilla's. Huh? Nee, de, Sociale woningbouw. Nee, nou, 30 procent, 70 procent duinvilla's. Denk nee, dan hoor, dan en dan 30, 30 de midden en 30 de dure sector. Maar daar gaan we met de gemeenteraad nog beslissingen over nemen. Ah. En er is ook behoefte aan. Hè? Er is ook behoefte aan sociaal. Maar er is ook aan uh, goedkope koop is er behoefte. En er is ook aan gewoon mensen die wel uh, hmm. inderdaad duur willen kopen. Nou, als je die mix mooi kan maken, denk ik dat we... Dat kunnen realiseren, maar ik denk dat er vooral veel voor oudere, oudere woningen, geschikte oudere woningen gebouwd moeten worden. Waardoor doorstroming ontstaat en dat we ook een systematiek bedenken dat het ook echt gebeurt. En niet overlaten aan de markt bepaalt het wel. Dus je moet dat stimuleren. Nu uh, zijn de staatsverkiezingen uh, redelijk belangrijk omdat daar de eerste kamer uitkomt. Ja. Is het daarom zo uh, dat men de landelijke politiek zich daar zo ontzettend mee gaat bemoeien? Uh, dat, dat, dat denk ik wel dat ze dat uh, doen. Maar dan moeten ze wel echt goed hun best gaan doen, denk okay. ik, in de landelijke politiek. Want die maken er volgens mij meer onduidelijkheid. En duidelijkheid <laughs> uh, geven ze aan dat, uh, goed, aan dat gebeuren. Ja, uh, gezien de tijd uh, moeten wij over dit onderwerp een beetje stoppen. Maar ik moet toch nog even terugkomen op het nieuws van gisteren. Uh, lees ik in de krant. En ik kreeg er ook een persberichtje van. Uh, dat... Meneer Berendsen, terugslaat naar meneer Tonen, uw ex-collega, en dat gaat dan over de Zandvoortse de Het huisje, wat zes ton zou moeten kosten, en nu ineens uh, anderhalf miljoen gekost. U heeft in de vorige periode uh, ook gezeten als wethouder van Financiën. Dus u moet daar het een en ander van weten. Ik weet het een en ander van. Maar u maakt het ook steeds sterker. Want we gaan van zes ton nu naar anderhalf miljoen. Ja. En straks is het twee miljoen. Dus laten we bij de feiten laten blijven. Laten we bij de 600.000 beginnen. We, we, we, we, en we hebben nog twee minuten. Ja, we, hadden, we, we hadden in 2017, zeiden van... Er moet een nieuwe reddingsbrigade komen. Toen zeiden we van... We schatten maar even... We moeten dat in de begroting opnemen. Toen is er gewoon gezegd zes ton daarvoor. Nou uiteindelijk... Dat was op basis van redelijk de besta hoe het bestaand er ongeveer uitzag. Tegen de duin aan. Uiteindelijk wordt het een heel duurzaam gebouw. Wat niet 20 jaar blijft staan, maar 40 jaar blijft staan. Wat niet tegen de duinen wordt gebouwd, maar gewoon als een soort van bijna een jaar rond paviljoen moet komen. Nou, dat vraagt. ...andere investeringen. Nou, daar hadden we misschien met z'n eerder over na kunnen denken... ...maar dat is een proces wat gaandeweg loopt. Nou, dat proces heeft plaatsgevonden. Bij de begroting 2019 is dat al gemeld aan de gemeenteraad. is ook extra financiering al gezegd... ...jongens, let op, er is 600.000 euro extra nodig... ...maar we gaan het in 40 jaar afschrijven per sal... ...dan gaat, komt dat allemaal heel niks in die begroting. Is ook heeft niemand wat van gezegd... ...en vervolgens komt het plan nu naar voren... ...en daar zegt de wethouder... ...terecht, ja, sorry, we hadden dat anders moeten aanpakken vanaf het begin... Dus de wet aan de financiën heeft hiervan geleerd. Dus vanaf nu ga ik weer wat meer PM-posten ramen. <lacht> zodat, ik niet, zodat we niet worden opgehangen aan getallen die ongeveer zijn. Nou, dat is ja, een discussie. Ik, ik, ik, ik de discussie. Merk... Voor de rest is de discussie veel belangrijk... dat er een hele mooie nieuwe reddingsbrigade daar op strand komt... En, ja, dat, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Dat is heel ja. belangrijk. En voor de rest van de discussie laat ik aan de, aan de twee heren verder over. Maar Die gaan wij ook zeker uitnodigen over. Ja, daarom. Ja, daarom. Dus uh, ze gaan maar eens een goede borrel met elkaar drinken. Dat, dat, me, dat lijkt goed, me, dat is, lijkt wel ja. zo. Of ze moeten ook samen een aardappellandje nemen. Dan kunnen ze graag. <hijst> ja, helaas hebben we niet de tijd daarvoor om, om daarover te beginnen. Dan gaan we het zeker in, in, in het voorjaar nog eens over hebben, als er gepoot is. Uh, dank voor uw uitleg. Ja, dus we um, kunnen op mijn stemmen. Ik uh, sta uh, ook graad, op graad, CDA. Ja. ik CDA. Doe de muziek, maar. En de heer Sandbergen. Voor de waterschapverkiezingen, dus stem graag CDA. I saw you walking down the street. Your hair was, down to Your waist was waving like a ship. The way you made me sick. The glance you gave a smile. I couldn't breathe, felt really high. Some other men were standing round. You looked at me, this made me proud. I asked you, baby, what's the time? You looked right deep into my eyes. It made me brave, and soon you smiled. What you gonna do tonight? I'm in the mood of going out. You held my hand and then we went to different places till I said, Come on and let us go to bed. You made me singing Loop de -lo. You made me singing Loop de -lo love the little love love the love love love we're doing love the love love love love love I kiss your lips and close your eyes You held me tight and kissed you twice You started loving in a way Till well, there was nothing to be said And then you whispered in my ear It's time to play the work, my dear I hope you're really satisfied Another other ones waiting outside we zijn uh, weer aanwezig en uh, het uh, pandje is aardig gevuld met sportmensen. En dan zeggen ze nog, we zijn vanmorgen al begonnen. Ja, dat lijkt me toch duidelijk een Quattro BT. Aan tafel Rens Steeuwe, Mike Broksman. Uh, tien jaar geleden zijn jullie inderdaad op het strand begonnen. morgens vroeg, op de zaterdag. Hoe heeft zich dat verder ontwikkeld? Want ik zie jullie hier tien jaar geleden nog een keertje binnenkomen. En toen, ja, we gaan dit en we gaan dat. Wat is er allemaal gebeurd? Ja, nou eigenlijk... Uh, elke, <laughs> eigenlijk is er weinig veranderd, ja. Elke zaterdagochtend is gewoon vaste prik het hele jaar door. En uh, nou, ik denk dat we uh, op een handvol zaterdagen misschien gemist hebben vanwege eerste en tweede kerstdag. Maar verder wordt hier gewoon het jaar rond uh, training gegeven. En uh, ja, de groep is flink uitgebreid. Uh, de trainers zijn uh, tien jaar ouder. <laughs> en verder. Uh, ja, de deelnemers en wijzen, ook. Hè? En de deelnemers <laughs> ook. Ik zie het uh, uh, mooi. Hè? Dus uh, nee, ja, en verder gaat het nog steeds met evenveel energie en enthousiasme denken. En uh, het breidt zich af en toe uit naar wat sportverenigingen wat meer buiten de deur. Hè? Dus dat we niet op het strand alleen training geven, maar ook op de sportvelden. Maar goed, dat is, dat, dat is niet onze koor uiteindelijk. Eh, gebeurt het op het strand of in de ja. Duiden? Ja? Ja. En is het heel zwaar? Want ik ben wel heel erg benieuwd. Want de mensen luisteren natuurlijk tien jaar geleden. Niet iedereen was hier tien jaar geleden naar de radio aan het luisteren. Dus is het dan een heel zwaar programma wat er iedere dag plaatsvindt? Kan iedereen meedoen? Is er een lichtere, en zwaardere vorm? Wat nou, gebeurt er op het strand? Nou, er gebeurt, er, goed in je vragen Roy, er gebeurt veel op het strand. Hetgene voor onze sporters iedereen kan meedoen. En uh, ja, het strand kan je zo zwaar maken als je het wil. Hè. Als je een, een lekker hard strandje hebt langs de kustlijn, dan is het vrij eenvoudig. Als iemand wat meer wil qua oefeningen, dan laat hem gewoon even een paar keer lekker de berg oprennen. Nou, en dan kunnen we het aan onze sporters vragen. Hè. Is het zwaar, uh, jongens? Ja. Ze, sch ze, schudden al, ze schudden allemaal mee. Pittig, nee. Nou, nou, dan kan er een tandje bovenop. Want uh, op woensdagavond, dat hadden we eens nog niet gezegd. Op woensdagavond geven we natuurlijk ook training hier op het, uh, op het strand. Uh, in de winter gaan we door. En dan gaan we vaker over de boulevard. En door het dorp rennen we dan. En dan zie je allemaal mensen uh, rond uh, het snackplein uh, uh, zitten. En dan komen wij uiteindelijk, zijn we op de bank allemaal oefeningen aan het doen. Dus uh, ja, een stukje stukje bekendheid erbij in, uh, in, uh, in Zandvoort. Lopen we gewoon met z'n twintigen door het uh, dorp heen. Ah, oh, dat is mooi. Meen. Vlaggetjes mee. Vlaggetjes mee. Ja. Ja, ik, ik ga toch even terug. want uh, We hadden natuurlijk een beetje het idee van... nou vier jongens, vier knapen die gaan uh, wat verzinnen. en we, we gaan wel kijken wat eruit komt. Het is eigenlijk ook zo begonnen. Het is nu een bedrijf. Ja. Uh, het is volgroeid. Die zaterdag blijft... De zaterdag, hè, daar is het mee begonnen. De woensdag is erbij gekomen. Is dat voldoende voor een bedrijf? Nou ja, uiteindelijk doen we dit allemaal naast een, een, een andere baan. Uh, Ikzelf werk als fysiotherapeut. Uh, Mike als bewegingswetenschapper ik zit meer in de vitaliteitshoek. We zitten wel allemaal in het sport en bewegen. Mm. Uh, uh, en dit doen we echt daarnaast omdat we het leuk vinden. Uh, omdat we in eerste instantie eigenlijk als vrienden bij elkaar wilden blijven... en iets leuks gezamenlijks uh, wilden doen... En, en dat is aardig gelukt. We zijn dan begonnen met z'n vieren. We moeten ja. nu nog met z'n drieën. Hmm. Uh, Joost Brand is er is, uh, na een paar jaar mee gestopt. En uh, ja, Jurre die, uh, die, die is er nog gezellig bij. En zo, uh, zo houden we dat leuk vol. En hebben we hartstikke leuke tijd. En uh, uiteindelijk hebben we nu zo'n mooie vaste groep. Uh, eh, dat, dat je het dat je er echt naast doet. En het, het moest wel een bedrijf worden. Omdat ja. uh, eh, om, om je met omzet werkt. En, en, en gewoon werkt. Maar verder... Uh, ja, het gaat lekker zo. dus schrikken misschien de luisteraars die denken van... oh jee, dit is een bedrijf geworden. Het is misschien wel heel erg duur om daaraan mee te doen. Uh, ik heb gehoord dat het heel erg meevalt. Kun je iets vertellen over de prijzen en hoe nou, je kan dit... opgeven of mee kan doen... Huh. Nou, dat komt uh, mijn, uh, mijn, uh, ja. mijn neventaak. Ik begon als, uh, op de salarisadministratie, nu ben ik CFO. Nee hoor, nee grap. Nee, grapje. Grap, grap. Nee, hetgene dat valt uh, na, naar de prijsstelling vinden wij het meevallen. Uh, Hetgeen wat we uh, vragen voor de training, is per kwartaal een bedrag van 95 euro. Uh, en wij zorgen altijd dat we bij onze trainingen met z'n tweeën kunnen zijn. Dat is anders dan andere bootcampverenigingen uh, vereniging, of bootcampclubs, dat je een hele grote groep in je eentje aan, uh, aan moet sporen. Uh, wij vinden het juist leuk om met z'n tweeën training te geven om elkaar een keer te zien, maar dat we ook uiteindelijk aandacht kunnen geven aan onze sporters. Een beetje advies kunnen geven hoe je de oefening uit moet voeren, uh, af en toe nog een praatje erbij ook hoe het naast het sporten ook, uh, ook gaat. Want, uh, we weten nu ook veel van onze sporters. Sporters weten ook veel van ons. Want onze groep is heel uh, hecht en vast. Het is ook gezellig gewoon. Dus um, ja, het is een, uh, naast een sportieve aangelegenheid is het ook een hele leuke sociale aangelegenheid geworden. En um, ja, daar uh, profiteert uh, Tijn Agersloot ook, uh, ook weer van. Want daar zitten we jullie altijd lekker op de koffie. Ja. <laughs> dus uh, ja, ja, dus 95 euro uh, per kwartaal om bij ons uh, te kunnen, kunnen aansluiten. En bij dat voor elke zaterdag? Ja, of woensdag. Ja. Of woensdag. dan zaterdag om zes uur opstaan? Of het, uh... ja. <laughs> Ik ben heel ja. benieuwd. Dat ja. hadden wij voorgesteld, maar we zijn helemaal meegegaan met onze sporters. En we beginnen om half tien tot, uh, tot kwart voor elf. Dus het is een uur en een kwartier op het, uh, op het strand, inclusief warming up en cooling down. Als het heel warm is? Goeie aanvulling, als het heel warm is, dan beginnen we wat eerder. Anders uh, ja, rennen we tussen de badgasten door. Uh, en uh, ja, is het ook niet echt lekker om uiteindelijk echt met de, met de hitte te sporten. Dus dan starten we een uurtje eerder. Ik hoor hier een aanvulling uh, uh, van een, uh, een sportster. En uh, wil ik ook gelijk weten van hoe is het bij Quadro QuattroBT? Heel leuk. Dat is echt waar. We gaan iedere keer met heel veel plezier gaan we sporten. Ook al voel je je niet zo lekker. Je gaat toch. We gaan toch. En uh, als er iets wat is, we krijgen altijd uh, advies. Van fysio professioneel of advies. professioneel advies. Inderdaad. En nou, ze weten je altijd weer te motiveren. Het is gewoon een hele leuke... Um, ja, hecht, hechte sporting. En nog een aanvulling: je kan het op je eigen tempo doen. Dus die, je hoeft niet een topsporter te zijn. Nee. En al, al ben je uh, niet zo erg uh, goed in sport, kan je toch meedoen. Oké, okay, die vraag wil ik ook nog stellen aan, aan jullie. Jullie groep is divers. Uh, echte sporters, wat mindere sporters die wat minder willen doen. Hoe pik je dat eruit? Want als je van nou, dat is een echte sporter die laat ik vier keer die berg oprennen en die uh, is wat minder. Dus die laat ik uh, lekker beneden wat sporten. Hoe pik je dat eruit? Nou, mensen we, we, we geven vaak zelf, omdat je gewoon uh, heel goed sociaal contact hebt met elkaar. Je hebt een praatje tijdens warming-up als mensen net komen. Dus het is gewoon elkaar echt leren kennen. En dan geeft iemand vanzelf aan, uh, ga je voor de marathon. He? Of uh, En doe je het ernaast ja. <coughs> Naast je reguliere loopjes Die je zelf doet Of zeg je van nou ik wil weer gaan beginnen Met sporten En dan, dan heb je een hele andere aanpak Dus in het begin uh, ja, Word je eigenlijk een uh, beetje proefondervindelijk Aan wat testjes uh, onderworpen hè? Dus dan moet je gewoon kijken hoe gaat het En, dan je, en omdat je dan met z'n tweeën voor zo'n groep staat Heb je dat ook gewoon goed onder controle En dan kan je vanzelf een beetje gaan kijken Met de week van goh en moet jij wat extra's doen Of moet je eventjes wat rustiger aan doen en dat maakt het heel leuk. En hetzelfde geldt voor mensen met blessures of, uh, of, of andere aan, eh, of aandoeningen, eh, chronische aandoeningen, trainen er een aantal van mee. En die doen heus niet alles even heftig als die marathonloper, maar op hun niveau zijn ze wel onwijs goed lekker in beweging. En dat is uiteindelijk het belangrijkste. En dat zit allemaal in, in de groep. Ja, ja. ja. dus het is, gaat echt van uh, ja, echt alle kanten op. Mm -hmm. Daar moet je ook met z'n tweeën zijn ben om de training te, te geven. Dat je ook diegene even eruit kan, ja, ja. kan plukken om uh, aan beide kanten wat extra aandacht te geven. Of nog even te pushen een extra aantal herhalingen bij de, bij de oefening. Ja, ja. Of eventjes even iets terug. terug tot de helft van de berg in plaats van, uh, van twee keer erop. En daar kan je met z'n tweeën kan je mensen eruit plukken. Is er ruimte voor mensen die dit horen en vinden van goh dat zou ik best wel eens leuk vinden? Ja natuurlijk. En bij, en bij wie kunnen ze zich uh, aanmelden? Ja, in principe wat het makkelijkste is, is als, uh, als je op onze site kijkt. Dat is www.quattrobt.nl Daar staat in principe alle informatie op die ja. je wil. En we raden mensen altijd aan van kom gewoon een keertje proeftrainen. Op een woensdagavond van half acht tot kwart voor negen. Of op zaterdagochtend van half tien tot kwart voor elf. Bij Tuin Bij ja, bovenaan. Op de uh, boulevard Lood. En daar starten we, dan lopen we rustig aan het strand en dan gaan we beginnen. Ja, je moet het ervaren, je moet het een keertje gaan doen en dan ga je eens kijken van goh, is dit wat voor mij? Vind ik dit leuk? Vind ik dit gezellig? Dan blijf ik erbij of, of niet? Ja, en ja. dan uh, kan je kiezen van uh, nou, ik vind dit wel wat. Nou, en dan, uh, en dan kom je er gewoon gezellig bij en dan, uh, dan volgt de rest vanzelf. In het begin zei je uh, ook sportclubs. Ja. Hoe is dat verband? Worden jullie gevraagd door een sportclub om te zeggen van joh, kom hier eens? Nou, het is wel leuk dat je dat aangeeft. De afgelopen week zijn we nog geweest bij de hockeyclub Zandvoort. Daar uh, hebben we training gegeven aan de, de hockey, uh, junioren, de D'tjes, de C'tjes, de B'tjes en de A'tjes. Daar hebben we op maandagavond vier uur achter elkaar training gegeven op, de, op het veld. Um, daar zijn we eigenlijk door gevraagd, door, uh, door de ja, technische commissie, uh, hoe we daar yeah. mooi op de, op de club Dat uh, was een hele bezig. andere training als hockeytraining. Ja, we zijn wel gericht op het stukje conditietraining, um, uh, dus we gaan uh, juist dan kijken hoe conditie en looptraining uiteindelijk het hockey verstevigen. Dus wij gaan er geen uh, hockeyoefeningen uh, doen, maar, maar wel je... kracht die je nodig hebt bij het hockey. Daar moet je wel over nadenken voordat je met die hockeytraining gaat beginnen. Uiteraard. Daar hebben we een reeds voor. Absoluut. We... Ja. Ja. chef training. En Mede, mede ook uh, fysiotherapeut bij uh, Club Bloemendaal natuurlijk. Ja, nou ja, dat is dus ja die link moet je wel hebben, want je kan niet ja. zomaar naar een vereniging gaan voor ik kom hier de training geven. Nee, er zit een uh, uiteindelijk vanuit onze opleiding en ervaring zit uiteindelijk er gedachtegang achter. Ja. Dus uh, fysiotherapeut, bewegingswetenschappen, dus dat je een, een, een training geeft wat mensen aan kunnen uh, en een training geeft die je ook uh, voor de jeugdleden ook, ook een beetje leuk maakt. Ja. He, want uh, conditietraining is niet hetgene waar de jeugdleden meteen om staan te springen. En waarvoor ze niet op hockey zijn gegaan? Nee, op de ballen. Juist, ja. Maar je kan het. Je kan dat het moet je ook, wel uitleggen. Ja, ja, absoluut. En werkt ook blessure preventief, he? dus uh, fit life. Dus dat is gewoon leuk. Ja. Nou, vind het hartstikke mooi. Ja, en, uh, uh, nou, Ben, Ik denk dat ik al uh, redelijk aan het sporten ben. En ik vind buitensport erg leuk, dus ik golf. Ja. Heel, goed. Ja. heel goed, heel goed. Als je maar in beweging bent, dat is het belangrijkste. Ja, rond, ja, als je maar geweegt. Stilzitten ja. is uh, stilstaan. Ja, ik kan wel een keertje meedoen. Lijkt ja, me wel oh, goed, hè? Ja, ja. Ja. Een keer op Als gelijk. Ik, ik, ja, ook. mooi, hè? Ik moet natuurlijk hier zijn op zaterdagochtend. Dus dat kan natuurlijk niet... Uh, ja. Woensdag, ja, woensdagavond. Ja, ik ga een woensdagavond mee. Ja. Ja. Ja. Uh, ja. En voor de, voor de luisteraars die denken van... Nou, we, we willen op de site kun je dus kijken... www.quattrobt.nl Of gewoon even een keertje bellen. Naar uh, 0641 22 22 53... Of op Facebook hoort er tegenwoordig ook ja, euh, nog steeds ja, ja, ja. bij. Hè? Uh, Quattro BT. En dan vind je ons ook uh, met uh, wat leuke foto's van de trainingen. En anders kom je gewoon een keer langs om half tien bij uh, Tijn op zaterdag. Zeker. Heren, bedankt voor dit uh, gesprek. Ja, goed, Ik zou zeggen, doe het rustig aan vanavond en tot ziens. Dank je wel. Er was een muisje in mooi Amsterdam. Die zat in een molen heel verscholen.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 De muisjes besluitjes met muisjes En iedereen zong toen Wat is er? Groet de molen naar vruchten, hij was als de dood voor de muizen die zongen. Wat is er toch fijn, een muis in een molen? leeg, want geen vrouw durft erin. Mannen en muizen, maar er zat een muis in de windmolen hebben wij begrepen. In de oude molen uit Amsterdam. Uh, we hebben hier nu aan tafel Albert Korper, en die weet natuurlijk alles van uh, niet van muizen, maar wel van windmolens. Ja, ik weet ook heel veel van muizen, maar oh, muizen is het vermoeien. <laughs> Oké, okay, nou, muizen nissen. De windmolens, daar uh, doen jullie al een hele tijd uh, in gesprekken mee en uh, onderzoeken. Ik had het al begrepen, maar dat het, mijn fout is schaam. Dat het al een bepaald stuk was, wat nu aangewezen is en dat het ook zo blijft. Ik denk dat je gelijk gaat krijgen. Maar nou, ik, dat, is, li liever niet, maar hij is hoe is het nou met die procedure? Nou, er zijn twee procedures. Er zijn twee velden voor de Hongenstekust Zuid aangewezen. Oh, twee, twee keer twee velden, dus vier ontwikkelvelden. De eerste twee zijn staan inmiddels open voor inschrijving en zijn misschien al volledig ingeschreven. En de tweede, daar is een inschrijving voor geopend, maar met voorbehoud dat de Raad van State nog kan besluiten dat het anders wordt. Dus wij zijn naar de Raad van State geweest om te laten zien dat de besluitvorming eh, niet is zoals het ministerieel zou moeten. Mm -hmm. En? Ja, de uitspraak is over 6, 12, 18 of 30 weken. Dat, dat kan nog heel lang duren. Maar je hebt met die mensen gesproken. En wat is dan het gevoel daarbij? Van uh, heb je hen weer? Of, uh, nee, of luister het door? Ik denk je niet op je gevoel je moet afgaan. Uh, de Raad van State is er niet om naar de inhoud te kijken. Hoe raar dat ook klinkt. Dat is ook op mijn vorige rapporten. Uh, uit de vorige procedure gebleken. Daar werd gezegd dat de minister heeft aangetoond. Middels meerdere rapporten. Dat hij de het procedure goed gevolgd heeft. En maar ze kijken, ze, kijken niet, nee, ze kijken niet in de inhoud van de rapporten. En als je dus onzin verkoopt die rapporten... of onjuistheden vertelt die rapporten... dan heb je nog steeds goed je best gedaan. Ja? We hebben nu... Uh, onze aanpak was nu dat... als je kijkt naar de beoordelingen die de minister moet doen... in de wet windenergie op zee... dan staan er vijf punten in. Eén daarvan is kosten. De andere vier hebben te maken met de omgeving... effect op andere milieu... laat je niet vermoeien met details... Maar als je zo'n vijf punten moet beoordelen en je beoordeelt alleen op kosten, dan is kosten dus het zwaarste punt. Hmm. Waarom beoordeel je het nog op die andere vier punten? Onderzoeken van RVO, dus van het ministerie van Economische Zaken, eh, Rijksinstituut voor ondernemers, ondernemers, geloof ik. Voor Ondernemers in Nederland. Ondernemers Nederland, heel goed. Die eh, hebben laten zien dat als je kijkt naar de vijf zaken waar je volgens de wet op zou moeten meten, dat de onze kust gewoon veel slechter scoort dan andere gebieden. Alleen op kosten scoren ze iets beter. Dit mm -hmm. is significant beter, iets beter. Dus we hebben, gevraagd, we hebben gezegd, de minister houdt blijkbaar niet in zijn eigen bed. We willen graag weten wat de wegensfactoren zijn van elk van deze vijf punten waar je op meet. En de minister, in dit geval de ambtenaar van de minister, heeft gezegd, ja, we hebben daar geen wegensfactoren voor. Nou, dan is het ook heel raar dat je alleen op kosten meet. ...en het kosten de overwegende, de beslissende factor is. De grootste factor is. Groot en de andere vier uh -huh. bij elkaar. Dus ons, eh, ons argument is... ...de minister had zijn eigen wet. En als kosten alles bepalend is... ...dan kun je net zo goed die andere vier punten achterwege laten. Nou, en wees dus niet wat de Raad van state ermee gaat doen. Dat moet je gewoon afwachten. Dus het ligt daar, het zuttert en over een week of zes dan... Uh... Nou, zes weken of meer fouten daarvan... Meer van dat gaat wel erg lang duren. Oh, Vorig ja, inmiddels... jaar is het ook bijna drie kwart jaar geduurd toen ja, een uitspraak kwam. Ja, ja. Maar inmiddels, die, die inschrijvingen die, uh, die gaan door en die zijn uh, misschien al vol? Nou, dat denk ik niet. Nee? Ik denk Zouden dat, ze wachten? Ik denk dat men wacht tot er een uitspraak van de Raad van State is. Ik denk wel dat er voorbereidend werk gebeurt. Ik kan me voorstellen dat energiebedrijven een soort van in de rij staan om, uh, om dat wel te doen. Dat denk ik wel, ja. Ja. Is, is dat hun winstmodel, die, die windenergie? Dat moet je nog afvragen. Want... Ah, ja, daar, daar hoor ik wisselende dingen over. Hè. Ooit is een keer de uitspraak geweest... zo'n ding bouwen is duurder wat hij ooit op zal leveren. Ja, dat is ook niet waar. Nee. Je moet wel de nuance behouden, vind ik. Maar als je gaat kijken naar het winstmodel... in de vorige inschrijvingen voor ja, Hondskust 1 en 2... staat heel duidelijk dat men uitgaat van een aantal zaken... die nog ontwikkeld moeten worden... Grote windmolens, et cetera. En er is geen leveringsplicht en geen bouwplicht opgenomen. Dus stel dat men zegt: hé, hey, de ontwikkeling blijft achter, dan zou het energiebedrijf, en ik voorzie dat niet, maar dan zou kunnen besluiten om alsnog niet te bouwen. Mm -hmm. Dat is weer een, een, een andere invalshoek. Nee, dat, dat staat gewoon in de dat contracten. Een, ja, zo had ik hem nog niet gezien. Mm. Nou, dat is dus weer een, een, een, een dingetje wat, uh, wat besproken zou kunnen worden. is ook een nadenken Voor degene die er eventueel wat wil gaan bouwen. Nou, die heeft erover nagedacht. Die, die heeft erover daar, nagedacht. Ja, maar, een, nee, maar hij heeft nog niet ingeschreven. Daarin heeft hij, dit is een contact. Nee, 1 ja. en twee zijn wel inschrijvingen geweest. Oké. Okay. Ja? En die zijn zonder subsidie van de overheid. Nou is er ook een, een hoop te doen uh, af, afgelopen weken uh, vanuit de vissersverenigingen. Uh, uh, ja. Die uh, zien dat eigenlijk ook niet zo zitten. Nou, ik, het, en dat is het, eigenlijk het meest versteekt. Hè. Kijk, wij praten over het behoud van de horizon. Uh, er was een visser uit Katwijk, uh, meneer van der Plas. Die heeft zijn hele hebben en houden in zijn vloot gestoken. Dat zijn, hij is eigenaar van drie schepen. Mm -hmm. En het zijn kleinere kotters. En mede-eigenaar van twee andere schepen. Hij vist zeer ecologisch. Hij heeft ook heel veel geld geïnvesteerd. En er wordt dus in de rechtszaal beweerd bij de Raad van State... Dat u ook mag vissen tussen de windmolens. Nou, dat was volkomen nieuw voor mij. Dus na de zitting heb ik hem gevraagd, hoe is dat? Hij is het helemaal niet waar. Ik heb twee maanden geleden een verzoek ingediend en is afgewezen. Dus na de zitting ben ik naar uh, de ambtenaar van EZ, die een leuk kringgesprek had met z'n allen. Je kent het wel een beetje, bla, bla, bla. <lacht> Ik ben die en die. Ja. Nou, ineens ken me wel. En gezegd: Joh, waar staat het dan precies dat die vissen daar tussenin mag uh, vissen? Want de ambtenaar had gezegd, dus in dit geval de ambtenaar is de minister: uh, je mag er vissen mits je niet de vloer, de bodem, beroert. Dus met koorvissen mag je nou wel vissen, hè? dan kon je niet de bodem terecht. Koorvissen leg je het ding op de bodem. Nee, uh, of andere netten Puls moet je nou vissen. Nee, puls moet je ook al mo niet meer. Nee, maar je mag de bodem niet raken. Nee, dat ja, dat andere methoden. Om de bodem ja, ja, ja. ja. Maken, je, je, je zweeft er dan boven, met je Juist. niet Juist. Waarop een van de, ik zeg, waar staat het dan in de. Toen zei een van de ambtenaren, ja dat zat daar en daar, waarop de ambtenaar die het woord gevoerd had, zei, nee, we zijn erover bezig om dat te onderzoeken. Ik zei, maar je hebt net wat anders gezegd, dus gesuggereerd naar de Raad van Staten. Dat is niet waar. Ik zie wel, je hebt letterlijk gezegd, het mag, mits je de bodem niet beroert. Hmm. Toen werd hij een beetje pist, en, sorry. En toen zei een dame die erbij stond, ook een ambtenaar, zei, ja, je mag vissen met een hengeltje. En nee, toen ik zo, oh, vreselijk ja, Ik zei... Dat mag ook niet, je want die, de visser, de... die is daar tussen gaan liggen en die reed een boete van 15.000 euro. Dus. Ook dat nog? Ja. Je mag dus daar niet zomaar vissen. Het is de ambtenaren, en in dit geval gewoon de minister, want die is van de ambtenaren, die staat er gewoon te liegen bij de Raad van State. En dat vind ik het allerkwalijkste. Terwijl die man, die meneer Van der Plas, de tranen schoten mij in de ogen toen hij zijn verhaal deed. Nou, is dat de zitting van de Raad van State? Op de zitting van de Raad van State wordt verteld: meneer, u mag vissen zitting wordt gesloten, in het nagesprek... kom je erachter dat het niet juist is. Ja. Breng je dat dan weer terug naar die Raad van State? Dat kan maar niet. jongens, er is gelogen bij jullie. Dat kan niet. Dat is toch raar? Ja. Dus ik ben nog aan het nadenken hoe je dat... of er wel iets met valt bijvoorbeeld de transcriptie van de zitting opvragen. Ja. En daarmee de publiciteit zoekt. Maar de Raad van State kijkt daar niet zo heel erg naar. Die kijkt meer naar het proces dat gevolgd is. En die zeiden ook letterlijk... Maar liegen in een proces is natuurlijk niet uh, uh, Nee, je maar, kan. Uh, Laat ik het zo stellen. Als jij... De Raad van State wil beïnvloeden, dan moet je. Een andere, als je andere rapporten wil laten maken. en dat is wat die vis eigenlijk wilde. in de Raad, ja. de Raad van State. de Raad van State. sorry, daar had u voor naar de Kamer moeten gaan. voordat de besluiten vielen. En dat is waar. Ja, het, is een, het is een complexe wet. Het is bestuursrecht. Ja, het is bestuursrecht. Ja, het is bestuursrecht. En dat is ja. anders dan gewoon recht. En niet altijd gelijk hebben is. niet altijd je recht krijgen. Nee, dat is zeker het geval. Ja? Dat is zeker. Of, dat is niet het alleen het maar bij bestuursrechten. Maar goed. Um, je moet nu wachten tot die uitspraak daar komt. Ja. Uh, als die negatief is, leg je dat dan bij neer? Of zijn er dan nog mogelijkheden om... Ja, je kunt naar, het, uh, naar de Raad van Europa en de Hof van de ja. Europa gaan. Ook de Europese Hof. Ja. Maar dat kost A. Heel veel tijd. B. Heel veel geld. En C. Als ze een uitspraak doen, zegt de minister... ...dan mag je nooit meer doen. Want tussen staan die windparken... Maar die staan nog. er al dan? Ja, natuurlijk. Zo lang duurt dat en zo duur is dat. Dus dat gaan we niet doen, nee. Dit is de laatste kans. Dit is dus echt de laatste kans voor de, de, de, de plaatsing van de windmolens. Liefst zo ver weg bij een muiden? Ja, Hortens West is ook prima. Ja, het argument is nu van ja, maar we we ze allemaal nodig. Ja, hallo, Maar niet toen je, toe je het besluit nam. Ja, het hoe, hoe langer het duurt, hoe meer je er nodig hebt. Ja, tuurlijk. Ja. Maar zien we niet ook een kentering in de, in de politiek. We hadden hier net uh, wethouder Bluis. Die zei ja, we zijn uh, voor windenergie. Met, met name op zee. Liefst, maar niet uitsluitend. Op alleen ver weg, maar liefst ver weg. Uh, het programma van de VVD voor Noord-Holland zegt hetzelfde. We willen graag windmolens. Dus helemaal niet op land. Uh, op zee allemaal. Uh, dus zien we niet dat waar vroeger, toen ik hier vier, vijf jaar geleden in Zandvoort kwam wonen, iedereen te storm diep tegenover windmolens en protesten, dat het eigenlijk een beetje aan het verstommen is en dat er een soort acceptatie, of berusting misschien moet ik zeggen, onder de bevolking plaatsvindt van nou ja, het moet dan maar, of het gebeurt nu toch wel um... Ja, ik denk allebei een beetje uh, je hebt te maken met uh, berusting omdat het proces zo lang duurt die bogen kun je niet zo lang gespannen houden voor de meeste mensen, zeker niet als je er niet dagelijks bij betrokken bent en je ziet in de politiek, eh, en ook bij de Raad van State denk ik een beetje, de sociale druk van, ja, we halen onze doelstellingen niet. Op het moment dat wij dit nu gaan verbieden, krijgen wij misschien de schuld van het niet halen van de doelstellingen. Mm -hmm. En dat is een politieke omslag die je toch wel ziet, dat men zich toch richt naar, zal ik het even de stem des volks noemen? Ja, de media die zeggen van, oe, we moeten heel snel naar windenergie toe enzovoorts. Geloof mij, ik heb er echt over nagedacht, ik heb het even verdiept, windenergie is niet de manier om klimaatneutraal energie te produceren. Nee. En ik heb recht van spreken, want ik ben klimaatneutraal, ik heb geen gas meer, ik leg mijn eigen energie op, dus het is niet zo dat ik voor eigen perogies sta te preken. Windenergie is niet de manier. Nou, maar dat, dat, is, dat is een hele aparte discussie. Maar we zien bijvoorbeeld dat de NS op, het, op zijn appjes prachtige windmolentjes neerzet. En vertelt dat zij de eerste spoorwegen ter wereld zijn. Die alleen maar op windenergie draaien. Dan ja. nou weten we met die 1,2 miljoen treinen die per dag rondrijden in Nederland. Dat je heel veel stroom nodig hebt. Uh, ja. en als het alleen maar uit wind moet komen. Dan vraag ik me af waar die wind dan vandaan komt. Want zoveel energie, windmolens staan er ook nog niet. Nou die staan er wel. Ja, in landen de, de staan er wel. Nee. Ja dat, dat, dat wordt opgewekt. De energie ja. die je nodig hebt. Is. Alleen, ik heb destijds Sintje van Veldhoven van D66 heel trots uh, zei, uh, wij zijn uh, alle treinen in Nederland rijden vanaf nu op uh, windenergie. Heb ik gevraagd aan hem van, en hoe duur het dan als wind stil is? Want je kunt energie niet opslaan. Dus het is altijd een backup. Dus eigenlijk is dit ook weer het, het neerzetten, het kaderen van een idee mm -hmm. waarvan als je goed nadenkt, daar hoef je echt geen wetenschapper voor te zijn, gewoon weten dat het niet waar is. Ja, Dat is een, dus een, een, een uh, ja. meer dan landelijke discussie. Wij uh, zijn natuurlijk wel uh, benieuwd naar de uitslag van de Raad van State, omdat het erg uh, lokaal is. Ja. Uh, nou, we gaan het afwachten... En uh, nee, dan, dan horen we uw uitslag, denk ik, tenminste de Raad van State. Uh, dank voor de komst en uitleg. Graag gedaan. Bedankt. En, uh, ja, we gaan verder met de agenda, hoor. Ja, uh, voordat we beginnen met de agenda, nog eventjes uh, toevoegen dat we straks verder gaan uh, naar de oude aflevering van ZFM Oudstandwoord uit 2013. Met oudbakker Maarten Keur over 100 jaar bakkerij Keur. En dan gaan we nu met de agenda beginnen, Ben. Ja, nou, er is nog steeds een uh, expositie tot 16 maart. We gaan naar Zandvoort in het Zandvoort Museum. Ja, en 23 februari gaan wij gelukkig bij de Frisse Lucht, Cabaret aan Zee, in Theater de Krocht, om 8 uur s'avonds. Dat is een stukje uh, Zandvoorts volkslied hè? Gelukkig bij de Frisse Lucht. Ook op 23 februari is de short rally op het circuit Zandvoort. En het blijft heel erg druk op 23 ja. februari, want de NS Uitwaaidag, ter hoogte van paviljoen Ahoy, van 10 tot 5 uur s'avonds. En u kunt informatie vinden op ns.nl Uitwaaien. Nou, dan hebben we de 24 februari, <lacht> hebben we wel wat minder te doen, maar toch wel twee uh, dingen. Uh, de verhalenmiddag in het Zandvoort Museum, onderwerp winkels van toen in het dorp, en dat is van uh, 2 uur tot 4 uur, entree is 4 euro. En als je dan uh, daarmee niet helemaal uh, wil naar de verhalenmiddag, dan kan je naar de CISO Lounge. Een healthy high wine and tea tasting van twee tot half vijf. Ja, een healthy wine and dine tasting. Uh, niet thee, ja, uh, uh, <laughs> er zijn er uh, hapjes bij. Uh, ja. en ik heb begrepen dat die helemaal vegan zijn, dus uh, oh. er zit geen ganaaltje bij. Het is Noordzee. Uh, dan... Ja, de 28 e februari is uh, weer de laatste donderdag van de maand. En dan is er de regenboogborrel voor jong en oud. Waarom staat die thee tussen haakjes? Uh, het is voor mensen die uit de kast zijn, oud uh, oh. en ouderen. Nou, dat is dan duidelijk bij Kranc Café XL van half zes tot tien uur s avonds. Uh, dat is een klein foutje, van half zes tot half acht avonds. Oké. Okay. En uh, 2 maart, de final four races op het Schiever Zandvoort. Ja, en op 3 maart kindercarnaval in Theater de Krocht om uh, 2 uur. 10 maart auto Max Street Power op het circuit van Zandvoort. Het is redelijk druk op het circuit. Absoluut. En daarna gaan we nog door met Jazz in Zandvoort uh, in Theater de Krocht om 3 uur. Uh, voor 15 euro is de entree. Ik zit alweer naar een regenborrel regenboog te kijken, Roy. Ja, wij borrelen wat af op de regenboog. Er wordt wat afgeborreld bij die regenboog. 28 maart Granca VXL... Van uh, half zes tot half acht. Ja, en 30 maart dan staat Zandvoort in de teken van de sportiviteit. De 30 van Zandvoort, de omloop van Zandvoort en de Run's World van de Zandvoortse circuitrun. Het wordt een heel druk weekend. <laughs> Absoluut. Ik ga het niet allemaal bijlopen, denk ik. Daar doe je wel mee? Nee, Met een onderdeel? Ik, ik deel roos uit. Oh, dat is bloemen, fijn. Dan hebben uitdelen, we, Iemand die bloemen uitdeelt, die hebben wij dan al uh, weer. Als, nou ja, dan moeten we kijken of het allemaal doorgaat. Um, Elke eerste maandag van de maand is de nabestaande groep bij ook Zandvoort van half twee tot drie uur. En dinsdag, of elke dinsdag van de maand om half elf digitaal spreekuur... voor al uw vragen, iPad, tablet, smartphone, enzovoort, enzovoort... bij ook Zandvoort. En vrijdag is er medische gymnastiek bij Pluspunt... kwart over een negen tot kwart over tien. En ook weer bij Pluspunt en Flemingstraat. De eerste en de derde maandag van de maand... van twee tot vier depressiesupportgroep in de Blauwe Tram... Dat is in het dorp. Ja, dan hebben we dan onze herhaling nog uh, van 10 tot 12 uur op maandag. En we gaan natuurlijk iedereen bedanken. Thomas de Jong en DJ Hebbeling voor de techniek. De muziekstamenstelling fantastisch weer door Cor Draaier. De redactie was van Gert van Kuik. En de eindredactie van Gerrie Rutte. Die ook weer voor de heerlijke koffie zorgde. Uh, en mijn uh, collega en ik hebben gepresenteerd. Ben, bedankt. Roy Dongen, ook bedankt. En Hotel Hoogland natuurlijk ook bedankt voor de gastvrijheid. En wij zeggen tot volgende week. Tot volgende week.